Christiaan Boonbakker met het NOS Journaal. Slachtoffers van seksueel misbruik in de katholieke kerk kunnen maximaal 100.000 euro per persoon krijgen. De kerkleiding heeft ingestemd met de regeling die is voorgesteld door de commissie Lindenberg... die de juridische aspecten van het misbruik heeft onderzocht. Tot nu toe zijn een kleine 100 eisen behandeld. In de helft van de gevallen is vastgesteld dat er een schadevergoeding moet worden betaald. De staking in het openbaar vervoer in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag is op zondag 20 november. Dat heeft vakbond Abfacabo FNV bekendgemaakt. Vorige week leverde een gesprek tussen minister Schulz van Hagen en de vakbonden niets op. De bonden willen dat de aanbesteding in het openbaar vervoer een half jaar wordt uitgesteld. Maar de minister is het daar niet mee eens.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 In Griekenland wordt Lucas Papadimos getipt als premier van de nieuwe eenheidsregering. Papadimos was president van de Griekse Centrale Bank toen Griekenland toetrad tot de euro. En hij is ook vicepresident geweest van de Europese Centrale Bank. Hij is lid van de PASOK-partij van de huidige premier Papandreou, maar is nooit politiek actief geweest. Mede daarom is hij ook acceptabel voor de oppositie. De Maas-silo in Rotterdam mag twee feestzalen de komende twee weken niet gebruiken. Burgemeester Abu Talib heeft dat bepaald na de massale vechtpartij van afgelopen weekend. Op een feest in de Maassilo gingen 60 bezoekers met elkaar op de vuist en gooiden met glazen naar elkaar. Negen mensen raakten gewond. De eigenaar van de Maassilo zegt dat er voortaan geen glaswerk meer zal worden gebruikt. Het weer vanavond bewolkt en nevelig, morgen begint opnieuw grijs, maar vanuit het oosten breekt de zon door. Het wordt 11 tot 14 graden. Dit was het en hoor. Dit is Wijnald bij de ANWB. Het is een normale avondspits. Ik noem de files van 4 kilometer en langer. A4 van Den Haag naar Amsterdam bij Zoetenbouderdorp 5 kilometer. De andere kant op tussen Rullevarensveen en Zoetenbouderrijn-Dijk 4. A13 van Den Haag naar Rotterdam tussen Delft-Zuid en Knooppunt-Kleinpolderplein 7. A15 vanuit Europoort tussen Hoogvliet en Knooppunt-Vaanplein 6. A20 richting Gouda bij Rotterdam Centrum 4. A27 naar Almere bij Bildhoven 4. De andere kant op richting Breda voor de brug bij Gorkum 4. En de A28. Utrecht naar Amersfoort voor de afrit Maarn 4 kilometer. Tot zover de verkeer.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 Too slow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 Piss!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 Got a black magic woman. Got a black magic woman. I've got a black magic woman. Got me so my I can't see. That she's a black magic woman. She's trying to make a devil out of me. Turn your back on me, baby.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 Als het stormt om mij heen, was ik meteen verdwenen. Pijn, daar huiver ik van, geen tranen op mijn schouder. Ik ben een... God niet, maar een man, geen held, maar wel veel ouder.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 Wat gedaan? Wat wil de hemel zeggen? Dat ik haar hand moet laten gaan, Een bloemen in moet leggen. Oh nee, ik daag de goden uit als zij de moed opgeven. Dus ik de kleur terug op haar huid, mijn armen rond haar leven. Nu het, haar nu het om haar gaat, nu het om haar gaat, nu haar bed in het donker staat. God, ik kan niet zonder...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 And gave you more than me I'm dying, I'm crying, I'm begging, please love me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 De koffiebus is leeg en de melk is bedoord Geen koffie zonder melk en zal geval het juiste plan Als ik we naar mijn sleutels, vind ik zo'n blauwe hand Die ik misschien maar beter morgen openmaken kan Want vanavond schijnt de zon, vannacht verdwijnt de regen Een hemel vol met sterren en Vanavond zie ik jou, is deze lange dag vergeten. Vanavond zie ik jou, want vanavond wordt het eindelijk van vandaag. De zon, van verdwijnt de regen. Een hemel vol met sterren, alle wolken naar de maan. Vanavond zie ik jou, het is deze lange dag vergeten. Vanavond zie ik jou. Noem eens nou dichtelijke vrijheid. Vanavond schijnt de zon. Ik moet u mij eens uitleggen hoe u dat voor elkaar krijgt hoor. Als u nu eens een keer een uh, plaat aan wilt vragen in het programma Muziek dan is dat mogelijk hoor. U schrijft of belt gewoon naar uw eigen favoriete omroep. U geeft door welke plaat wij voor u moeten draaien. En we houden daar beslist dus rekening mee. Maar doe het dan wel één of twee weken van tevoren als je wilt.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 je zit te klieren en je beeft bij mij. Je lacht me uitjes of je zweeft bij mij. Je ziet me in mijn hart. Maar als je naast me ligt te slapen, ben je mijn geheime wapen. Je bent mijn godgenoot, mijn maat. Het grootste rustpunt dat bestaat. Je bent mijn heetste liefde.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 Je bent mijn lotgenoot, mijn maat Het grootste rustpunt dat bestaat Je bent mijn meest mijn liefdeland.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 De liefde die me tussen ons had voorgesteld Was eeuwig, jij mij weder op het witte paard Trouw tot in de dood, het was me zo Ik Weet zelf niet of je leeft, je hebt niet opgebeld Het zullen weer je vrienden zijn of ook weg. Of dat je had gebeld, maar ik was weer in gesprek Het nog een keer proberen vind ik echt niet gek Ik zie het in je ogen, je wordt weg Blijven hangen op het feest. Zo gaat het alle Ik ben er langzaam aan. De reden die je hebt voor je afwezigheid, is meestal onderdag en dertien in dozijn. Ik slik ze elke keer weer en door staat er en heb je zo'n voor We're living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 Van uh, Pascal Jacobsen samen met uh, Ruud Hermans uh, hebben het ook uh, samen geschreven hoor, deze American Dream.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 Of course.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 het is een titel van haar CD.